zeggen de fietshandelaren. Dat er iets meer duurdere fietsen werden verkocht noemen ze een lichtpuntje. Favoriet waren vorig jaar nog steeds de Stads- en Tourfiets. In Utrecht is een 2-euro-muntstuk geslagen... met het hoofd van de humanist Erasmus erop. De munt werd geslagen door bestuursvoorzitter Van der Meer Moor... van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het is de eerste Nederlandse munt met een nationaal thema. Er is voor Erasmus gekozen omdat 500 jaar geleden zijn bekendste werk... ...lof ter zotheid verscheen. De munt is te bestellen bij de Koninklijke Nederlandse munt. Dan het weer bewolkt en geleidelijk droger, maximaal rond 7 graden. Morgen bewolkt en regenachtig, daarna droog, maar ook kouder. Dit was het NOS Journaal. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... ...op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Legen.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 Maar dat is zoals het gaat hier aan de kust. The word you can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 6.9 ZFN Sing.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 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een zelfmoordaanslag op een internationale luchthaven van Moskou zijn zeker twintig doden gevallen. Er zijn tientallen gewonden, meldt het Russische persbureau Interfax. In de aankomsthal van de luchthaven Domodedovo bracht een terrorist een bom tot explosie. Bijzonderheden over de aanslag zijn er nog niet. Domodedovo is de grootste en drukste luchthaven van Rusland. De Nederlandse tour-operators Thomas Cook en TUI hebben tot en met 12 februari alle reizen naar Tunesië geannuleerd. Dat is gebeurd omdat het nog steeds onrustig is in het land. Volgens TUI heeft de Stichting Kalamiteitenfonds Reizen het Noord-Afrikaanse land als calamiteit aangemerkt. Dat betekent dat reisorganisaties die zijn aangesloten bij de ANVR voorlopig niet naar Tunesië reizen. Daarnaast geldt een dekkingsbeperking voor de reis- en annuleringsverzekering. Een man van 25 uit Wassenaar is veroordeeld tot acht weken cel voor zijn aandeel in de rellen na de studentendemonstratie van vrijdag. Hij gaf tegenover de rechter toe dat hij stenen naar de ME heeft gegooid. Zijn zaak kwam als eerste van vijf supersnel rechtszaken in Den Haag aan bod. De basisscholen zijn enthousiast over het plan voor peuteronderwijs. Minister van Bijsterveld wil dat peuters met een taal